korting op alle 400 thuisstudies. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Oké, Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paraglijden. Na twee uur twijfelen. En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl 11 uur, goedemorgen. Dit is het laatste nieuws door nu.nl. Krijg je van Benny Bos? Ja, goedemorgen. Er gaan weer vluchten naar de Caribische eilanden. Onder meer KLM vliegt weer naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Gisteren kon dat niet. Vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela was het luchtruim dicht. Bij die actie werd onder meer de president van Venezuela, Nicolás Maduro, opgepakt. In beneden Leeuwen, in Gelderland is dat, is een man opgepakt... die mogelijk een vrouw heeft mishandeld, meldt de politie. Er werd sinds gistermiddag naar die man gezocht. Vannacht is hij na een klopjacht gearresteerd. Politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. En naar Duitsland, in Berlijn, zitten nog altijd tienduizenden gezinnen... zonder stroom. Al het hele weekend is er een storing daar. Het zou zijn begonnen door een brand, waardoor stroomkabels kapot zijn. Die brand is mogelijk aangestoken. Een linksextremistische groep, zegt erachter te zitten. Het darte nog een balende, maar ook trotse Gian van Veen. Gisteravond stond hij in de finale van het WK. Hij verloor met 7-1 van Luc Littler. Toch verlaat hij het WK met opgeheven hoofd. Je hebt de finale gehaald. Tuurlijk ben ik ingemaakt, maar wel tweede van de wereld op de WK. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. Het was ook financieel gezien een erg lekker toernooi voor van Veen. Hij heeft namelijk 4 ton gewonnen. Weer nog van meer plaatsen, Op veel plekken sneeuwt het. Het is een graadje of twee. Morgen opnieuw sneeuw. Maar dan is er ook kans op wat zon. Op de weg aardig wat vertragingen door de sneeuw. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. Eentje op de A10, de nieuwe Meer richting Amstel. Tussen de Amsterdam-Oost-Zuid en de Roosenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 18 minuten. En de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug... is de vertraging 10 minuten. Ook op de A4 een ongeluk gebeurt tussen Den Haag en Delft. Bij Den Haag moet je um, richting Bergen op Zoom. volgt dan Rotterdam via de A13 en de A20. Eén flitser op de A16 richting Dordrecht. Dan staan ze bij 7 Bergsenhoek, bij hectometerpaal 2. 50.2. Q Music. Vincent Pfong. 4 januari, een bijzondere dag vandaag. Heeft alles te maken met de bekende woorden. You know? Hoe dat zit, hoor je zo. Your music. Your music you sounds Better with you. I heard you calling on the megaphone. You like the match to one Cool. call. Dragons, back Your Music and Follow You. We krijgen een naar koude week. Het gaat lekker vriezen de komende dagen. Zouden we dan toch een Elfstedentocht krijgen? Top 40 we kunnen alleen maar hopen. We gaan wel in de Top 40 Classic terug naar een moment waarop het wel gebeurde. Dat is namelijk vandaag exact 29 jaar geleden. Toen werd de laatste Elfstedentocht verreden. 4 januari 1997. Henky, die won hem hè? Meneer Angenent, Henk Angenent. Hij schaatste als een gek over het natuurijs En hij kwam als eerste over de finish. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulzenbos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent. Over aan de Rijn. Nou, voor nu is hij de allerlaatste persoon die de Elfstedentotters heeft gewonnen tot nu toe. Maar wie weet komt er dit jaar wel verandering in. We blijven hopen op deze woorden. En dan de top 40 van 4 januari 1997. Drie liedjes uitgekozen. Ik kan echt niet kiezen. Hopelijk jij wel. Dus open de F van Q Music. En laat weten wat jij wil horen. Keuze 1 is nasty. Een moment zonder jou. Alleen de stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je. Stond in de top 40 toen? Een moment zonder jou. Of ga je voor Aisha? Aisha. Aisha. Stond ook in de top 40, maar ik heb nog meer. Wat dacht je hiervan? Hé, hey, maar dat is even lekker. Kala. Wat wil je horen? Je kan nu stemmen in de app van Q Music. Of stuur even een berichtje. Of nog veel leuker, een audio-appje. Ga je voor Nasty, voor Gellet of Kala. De Q Music. A alarmschijf. Thomas Gray. to my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 Je Your hoorde Stargazing. Top 40 Het is vandaag heel veel jaar geleden dat de Elfstedentocht heeft plaatsgevonden. Dat was namelijk in 4 januari 1997. En daarom de top 40 van toen. Ik heb drie liedjes uitgekozen. En de vraag is, wat wil je horen? Ga je voor Een Moment Zonder jou, Voor Aisha, Aisha? Of voor Freed From Desire? Uh, Patricia maakt haar eigen versie van Aisha. Ik ga natuurlijk voor Patricia... Patricia, écoutez-moi. Tim van Schaken zegt... ik ga voor Gala Free From Desire. Leuk om te horen. Linda die zegt dat is niet zo moeilijk. Gala natuurlijk. Bibi Jane, wat zeg jij? Een moment zonder jou. O, wat zing jij, moet ik eigenlijk zeggen? Ja, uh, Manon zegt goedemorgen, Vincent. Gala Free From Desire, alsjeblieft. En Esther zult nog een berichtje. Doe voor ons maar Gala Free From Desire. Want net bij de voorstukjes begon mijn man daar mee te zingen. En die kan helemaal niet zingen. Maar het is zo leuk als die het doet. Gala, alsjeblieft.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 Can't let you Je Music met Jisoo. En die Jisoo was gisteren nog jarig, zag ik op mijn verjaardagskalender. Dus van harte nog je hoort de Ice Close Backy Music op de zondagochtend, de winterse zondag. Met nu Mendo Djauw. Dit is Dance with Somebody. Break your Kijk Yo, de dance with somebody. Morgenochtend wordt bekend wat het verboden woord gaat zijn. Dat ene woord wat de Q-DJ's een week lang niet mogen uitspreken. Zullen we zo meteen nog heel even terug naar vorige editie? Toen het grandioos misging, toen het echt heel vaak werd uitgesproken. Kan je niet nog even blijven? Ook Douwe Bob en Mau, hoor je zo? Wie?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 Eén ster leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Voor Aldi. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Denken, laden, wassen en parkeren. viskesproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. En hier smelt de fans van voordeel pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30-plus kaas, voor maar 1,59. Fans van voordeel! Aldi, groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco pelletvoordeel. Voordeel. Alle Jukanuba en IEM's hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl.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 Half twaalf. Goedemorgen. Het weer van Weerplaza. Het sneeuwt op veel plekken. Het is een graad of twee. Ook morgen opnieuw sneeuw. Dan ook kans op wat zon. Maar tot dinsdag geldt nog code geel. Op de weg een vertraging op de A10 en die verdwijnt net. Is dat even lekker. Wel een flitser op de A16 richting Dordrecht. Let op bij Zevenbergse hoek bij hectometerpaal 52,5. Vincent Bronk. Justin Bieber hoor je zo? Nadal Bob en Mo. You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 En sorry. Sorry, sorry, sorry. Dat zal ongetwijfeld weer vaak worden uitgesproken tegenover de baas vanaf volgende week. Het verboden woord. Want dit gaat weer een hoop geld kosten. We gaan beginnen met het verboden woord over een week bij QMusic. music En dan mag er van maandag tot en met vrijdag één woord niet worden uitgesproken. Gebeurt dat wel, dan kan je in de Q-app op een grote knop klikken... en dan maak je per keer kans op 500 euro. Maar het is natuurlijk superlastig om normaal te praten... terwijl je echt op je woorden moet letten. En dat bleek ook vorig jaar <laughs> zo gelachen. Bij Mattie en Marieke was het verboden woord natuurlijk ook gewoon eigenlijk. Dat was bij iedereen voor het verboden woord. En het ging keer op keer mis. Het verboden Voort. Het verboden woord van Q Music is eigenlijk net als het leven. Nooit een te grote mond hebben, want het komt altijd als een boemerang terug. Zo, so, shit zeg. En ik zit drie minuten lang te denken. Wat ga ik zeggen? Wat eten we vandaag? Nou, eigenlijk uh, gisteren... Nee. Fuck. Nou, we gaan eens even kijken hoe we door ja of nee heen komen. Luc, wat is de eerste? De politiek volgen. 3, 2, 1. Nee. Ja, geen ja, geen nee. Het ja, dat, een dat beetje... is niet het spel. Oh, daar ging je. Wat een vreselijke ochtend. Het is best wel een oud huis waar wij uh, in gaan. Je kent hooguit de vorige bewoners, want die heb je een keer gezien. Ja. Verder denk je, ja, wat zit hier eigenlijk nog uh, in dit huis aan uh, ja, geesten? Nieuwe schat. Nah. Er wordt flink gedrukt. Hé? Samenvatting <laughs> van het verhaal van uh, Marieke is knettergek geworden. <laughs> eigenlijk uh, heb je eigenlijk alles gehoord. Ja! <laughs> nee, nee, nee, nee, nee! <laughs> Er is een nieuw verboden woord gekozen en welk verboden woord dat is, hoor je morgenochtend om 8 uur bij Matti en Marike. Dit is Damiano David. You look like, I know. like a picture dangerous as a dagger. I know I've been here All that she wants op deze zondagochtend. Misschien werd je ook wakker in een mooie witte wereld. Toch lekker om de gordijnen open te doen. En je ziet al die sneeuw. Ik zie berichtjes van binnenkomen van de mensen die aan het sneeuw schuiven zijn. Aan het strooien. Lekker bezig. De strijders van deze zondag. Barbara is er ook bij. Die zegt, Hey, goeiemorgen, ik ben vandaag jarig. En ik ga het vanavond even gezellig vieren met wat vrienden. Nou, Barbara, ik hoop dat je een beetje cadeautjes krijgt vanavond. Want ik las een onderzoekje waarin staat dat mensen in januari die jarig zijn in die maand... het minste aantal cadeautjes krijgen. We hebben namelijk net de decembermaand achter de rug. Is natuurlijk een dure maand geweest met Sinterklaas en kerst. Dus in januari hebben we allemaal de hand op de knip. En dat is dan uh, dikke pech voor iedereen die in deze maand jarig is. Waaronder dus uh, Barbara. Uh, weet je wat? Ik stuur je het Q-prijspakket op. Er zitten leuke cadeautjes in. Dus mochten die cadeaus vanavond tegenvallen... Toch nog een kleine schale troost. Kom je kant op. Dit is Samber.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 Halliepa hoor je een illusion. Het is uh, bijna twaalf uur. Zometeen heel veel plezier met Tom en de Mol. Ik ben er nu al van overtuigd, hij is het. De Snor is de Mol. En ook Lady Gaga komt eraan. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.